Twee uur onderduift Nedewit met het NOS-journaal. In Syrië groeit de angst dat het leger keihard zal terugslaan... na berichten dat gewapende opstandelingen zeker 120 agenten hebben gedood. Dat gebeurde volgens de Staatstelevisie bij zware gevechten in de stad Jizr al-Sugur... niet ver van de Turkse grens. Ook zouden de gewapende opstandelingen gebouwen in brand hebben gestoken. De berichten kunnen niet worden bevestigd... omdat journalisten niet worden toegelaten in het gebied... Maar als ze waar zijn, is het voor het eerst dat de anti-regeringsbetogers zo massaal naar de wapens grijpen. Begin jaren tachtig werd een gewapende opstand in de stad Hama dogeloos de kop ingedrukt... op bevel van Hafez al-Assad, de vader van de huidige president. Zo'n 30.000 mensen kwamen daarbij om het leven. De mega bezuiniging van een miljard euro op defensie kan doorgaan. Minister Hilde heeft daarvoor het groene licht gekregen van de Tweede Kamer. De coalitiepartijen CDA en VVD en gedoogpartijen PVV willen wel nog wat aanpassingen, zoals afzien van de verkoop van twee patrouilleschepen en het in de lucht houden van enkele Cougar-helikopters. Hille wijst dat niet af, maar zegt dat de partijen er dan wel zelf het geld bij moeten zoeken. De bezuiniging betekent dat 12.000 functies bij Defensie verdwijnen. Voor een deel wordt dat opgevangen door natuurlijk verloop en door mensen binnen Defensie een andere baan te geven, maar zo'n 6.000 mensen zullen moeten worden ontslagen. Het beroemde leren jasje van Michael Jackson uit de clip van het nummer Thriller wordt geveild. Eind deze maand gaat het rood-zwarte jasje onder de hamer op een veiling in Beverly Hills. Verwacht wordt dat het minstens 200.000 dollar zal opbrengen. Op de veiling worden ook andere attributen van de overleden popster geveild, zoals een glitterhandschoen en een pruik. De opbrengst van de veiling gaat naar een dierenpark, waar nu twee Bengaalse tijgers leven die eerder van Michael Jackson waren. Dan het weer, droog en minimaal rond 11 graden. Overdag bewolkt met in de middag in het zuiden enkele buien, soms met onweer. Het wordt dan 18 graden op de Wadden en 23 in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is één melding, de N297 Born-Grevenbericht is in beide richtingen afgesloten... tussen de aansluiting met de A2 en Paperhoven. Er ligt modder op het wegdek. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Ja, een goede nacht en hartelijk welkom in de Nacht op 1. Vannacht gaan we het hebben over het vaderschap, over alle kanten eigenlijk daarvan. Want vader worden, als je het mag meemaken, verandert het je leven. Misschien wel het mooiste wat je kan overkomen. Want ja, vader worden, dat kan zeker in het eerste jaar een pittige opgave zijn. Ik noem alleen al de gebroken nachten. En ja, zanger en musical, acteur Bastian Ragas, die schreef er een boek over. En straks een gesprek met hem uit het programma Dit is de Dag. En uiteraard kunt u straks ook meepraten via de bekende communicatielijnen 0800 11. En Ook is er deze nacht muziek van onder andere straks Nina Simone. Rumor, maar nu eerst Santana. Later 1979, in de nacht opeens, Santana en Albie Wading. Vader worden is helemaal niet zo leuk. Je vrouw wordt geregeerd door de hormonen. De kinderkamer moet al vier maanden van tevoren klaar zijn. En als het kind er eenmaal is, doe je geen oog meer dicht... en lever je heel wat vrijheid in. Zanger en musicalacteur Bastian Raga schrijft erover in zijn boek... maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En dat boek verschijnt aanstaande woensdag. En afgelopen uh, maandagmiddag was hij te gast in het programma Dit is de Dag. En hij sprak met Elsbeth Groeteke.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 Maar mijn, het moraal van mijn verhaal is dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Voor de vrouwen zijn er echt 999.000 en één boek geschreven, uh -huh. en voor mannen niet zo heel veel. Nee, nee, dus... heb, je, heb je dat gemist even de voor, Een boek over hoe het was om vader, of hoe het is om vader te worden? Nou, ik, ik, ik, ik, wil, uh, ik wil je niet... Uh, ja, straffen. Misschien is het in Nederland zo geen boek. België is alles bij. In België is alles anders uh, In België is alles uh, nemen. We hebben alleen ik, geen ja. regeringsteven. Ik, nee, ik heb het niet eens over België. Ik, ik, ik herinner me in, in destijds dat ik met heel veel plezier uh, dat boekje van Bill Cosby heb uh, gelezen. Dat niet echt vol praktische tips staat, maar wel erg om te lachen was. Uh. Ja, en dat ging ook over het vaderschap. Dat ging ook over het ja. vaderschap. Ja. Professor Woltering, ooit een behoefte gehad aan een boek over het vaderschap?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 en er zitten heel veel mannen zitten daarnaast en die voelen zich wat dat betreft... af en toe echt inderdaad als Jean-Lou. Uh, als die zakpot ja. waar oh, Ja, Ja, en, en, en uh, die bedoelen dat helemaal niet zo slecht. Uh, maar dat is af en toe wel... is af en toe uh, uh, hoog tijd voor af en toe een hele goede slechte grap. En, um, en de meeste mannen zijn natuurlijk... al die mannen die ik ken zijn intens uh, dolgelukkig met hun kinderen. Maar dat begint bij de meeste mannen. meeste mannen. Na een jaar. Ja, ongeveer. want jij, jij zelf zegt ook ik heb niet zoveel meer baby's. ja.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 faciliteren door opvang tot van 9 tot, 9, 9 tot 6. Ja, nou ja, ik, stel daar, ik zet daar wel een uh, vette vraagteken ja, bij. Nou, Dan mag ja, ja, ik één nou. ding erop zeggen. Dat, dat valt overigens best mee in Nederland. Hè? Oh. Uh, <laughs> wil, nee, nee, nee, nou. Heel vaak lopen Nederlanders in trends voorop. En mm. op gebied van de, de plicht haast om met z'n beide carrière te maken...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 En in Nederland was die maatschappelijke aanvaarding dat veel groter voor. mensen nou, ze vinden dat hier gewoon fijn. meer een, een logische keuze. Nou, daar ja. hebben we toch ook nog een ding genoemd wat beter is in Nederland ja, dan zijn in België. Ik noem nog even de titel van je boek, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Wordt aanstaande woensdag gepresenteerd. Dankjewel, je Dankjewel. Elsbeth Gutteke in gesprek met Bastiaan Ragas in het eo programma Dit Is De Dag. Ja, vannacht gaan we dus hebben over het uh, vaderschap in de nacht op een. Nou, ik denk na het horen van dit gesprek dat we genoeg aanknopingspunten hebben... om eens te praten over uh, zeg maar, ja, de, de, de, de rol van het vaderschap, de rol van uh, de vaders nu in 2011... maar misschien ook wel twintig jaar geleden. Wat zijn uh, de dingen die u nog kunt herinneren die u er bijvoorbeeld voor teruggekregen heeft? Of ja, die u zag bij vrienden toen ze kinderen kregen? Bepaalde zaken die veranderden, dat ze hele andere dingen gingen doen... Of dat ze er bijvoorbeeld bij zaten als een zakpotgrond zoals net genoemd werd. U kunt erover over meepraten via 0800 1121. Dat is 0800 1121 en u kunt ook mede naar nacht@eo.nl. I was so caught in misunderstanding, I took it all out on you, cause I That. Single van Zangeres Rumor... Am I Forgiven in de Nacht op 1? En uh, enige tijd geleden was ze in Nederland om een uh, optreden te doen... met het uh, metropoolorkest. Ze hebben allerlei uh, liedjes van haar album dus uh, helemaal opnieuw ingespeeld. En dat hebben ze ook, uh, uh, ook onlangs uh, uitgebracht. In de Nacht op 1 praten we dus over uh, het vaderschap. En uh, een van de dingen die ook voorbij kwam... Uh, was ja zeg maar de, de nachtrust, de gebroken nachten. Nou Als ik het zo uh, even bekijk naar de, de inkomende telefoonlijntjes... dan lijkt het wel of die vaders die dus last hebben van die gebroken nachten... op dit moment aan het slapen zijn. Want... Uh, uh, ja, daar heeft nog niemand gebeld. Dus uh, mocht je nou bijvoorbeeld net toch wakker geworden zijn van een huidend kindje. Je bent uiteraard welkom om te bellen via 0800-1121. Maar er zijn ook uh, verhalen welkom van bijvoorbeeld uh, oma's of moeders. Of uh, bijvoorbeeld uh, uh, vaders die weer naar een zoon kijken. Die uh, de kinderen opvoeden en daar bepaalde uh, ja, blik op hebben. En een kijk op hebben en zeggen van ja, toen wij het uh, vroeger deden in de jaren 60 of 70. Toen ging dat zo. Toen was echt uh, de vrouw thuis en uh, de man die, uh, die werkte. Of uh, misschien is het nu al helemaal omgedraaid. En uh, zijn, de, zijn de rollen een beetje verdeeld. U kunt erover meepraten via 0800-1121. Ik nodig u uit om te bellen. 0800-1121. MUZIEK Uitvoering van Heer Kams de San, gedaan door Nina Simon in De Nacht op 1. We praten vannacht over het, het vaderschap en alles wat erbij komt kijken. En ik praat erover met mevrouw Spekman. Goedenacht. Goedenacht. En u hoorde het over de, de nachtrust en toen dacht u... ja, ik moet gelijk denken aan mijn dochter en schoonzoon. Ja, uh, over de knul waar het over gaat, die is dus nu 16 jaar. Dus ik spreek als titel als oma. Als oma, ja. En uh, alles ging altijd prima, uh, heel leuk en aardig. En uh, ze kreeg, uh, mijn dochter kreeg de tweede zoon, Ivo, en dat was een huilbaby. Oké. Okay. En ik heb zo'n ontzettende medelijden met alle twee gehad. En op een gegeven moment uh, zei ik, uh, Ingel kun je er dan niet... Uh, ja, ze heet Ingeborg, mm -hmm. maar wij noemden er Ingel. Ja. Yeah. Engel, kun je er niet achter komen hoe of wat? Nou, op een gegeven moment waren ze bij een arts, gewoon consultatiebureau. En toen had ze dat uitgelegd, want ze waren geen van twee kinderachtig. Maar als die baby net is geboren, dan ben je dus bek af. Ja, ja, dat is een zware periode, kan ik me voorstellen. Ja, en dan, in het begin ging dat nog wel, maar op een gegeven moment zo ontzettend veel huilen. En dan zag je ze zondags of in het weekend of wat dan ook. En ze zagen er alle twee niet uit. Gewoon echt uitgeteld? Ja. En wat was het nou? Het kind was toevallig zo. En op een gegeven moment zei ze... maar, ik heb een zak, zo'n draagzak genomen. En ik sjouw hem overal maar mee naartoe. Want dan kan ik onderwijl werken of wat dan ook. En als die dan in slaap valt, dan slaap ik ook even. Oké, okay, dat, uh, dat uh, die, die gingen, trokken echt met elkaar op. Dus uh, de, sla de slaapzak erbij, uh, of draagzak. En vervolgens werd er gewoon gewerkt. Ja, want ja, er zijn, uh, uh, ze had nog een, uh, een jongetje van uh, twee jaar. Ja, die vraagt ook zijn aandacht. Ja. En die wil uh, ook van alles en nog wat. En die snapt er natuurlijk ook niet veel van. Maar, uh, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet lang volhoudt. Nee. En op een gegeven moment had een, had een arts tegen hem gezegd... als hij nou iets groter wordt en hij kan beter uitdrukking geven aan wat of een keert. In eerste instantie hadden ze gezegd, wacht maar tot hij gaat praten. Toen zei ze, hoe lang moet ik dit nog volhouden? Ja. Maar toen hij iets ouder werd, dan ga je toch beter merken van... dan leer je het kind beter kennen. Laat ik het zo zeggen. En dan merk je van... Ja, nou moeten we het zus doen. Of moeten we het zo doen. Maar uh, ik heb ook wel eens gezegd... Uh, ma, woont vlakbij. En uh, laat mij oppassen. En gaan jullie slapen. Of uit. Of weet ik veel wat. Want we woonden gelukkig dicht bij elkaar. En dan kun je een beetje helpen. Maar dat willen mm -hmm. ze nou niet altijd weten. Maar uh, in die periode... Heb ik ze alle twee beklaagd. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. En, en was het ook zo dat, dat de dochter voordat ze naar de, de, de het consultatiebureau ging... is, nog even bij u heeft aangeklopt van... ja, wat moet ik er nu mee aan? Heb je misschien nee, tips? Nee, of... nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, Want dan uh, wist ze... dan zat de moeder meer uh, over haar in. Als... <laughs> nee, nee. Die zorgen... Heel... Maar op een gegeven moment heb je het gewoon door. Ja, ja. En is er dan uiteindelijk nog toen, wat er werd dus gezegd... nou, wacht maar tot het kindje kan praten, tot het zoontje kan praten... is het toen nog uiteindelijk duidelijk geworden waardoor het een heilbaby was, waardoor dat kwam? Nee, maar dat, dat heb ik ook nooit meer naar gevraagd. Dat kan misschien best gebeurd zijn, maar dat ben ik dan uh, waarschijnlijk in de loop der jaren vergeten. Want het jochie is dus nu 16. Ja. En dat weet ik dus niet meer. Maar... Het is wel zo, en dat is het leuke wat er aan, uh, aan overgebleven is. Hij heeft dus heel veel uh, aan zijn moeder gehangen, zeg maar, met die draagzak. Ja. En hij, hij vindt het nog steeds heerlijk om een sjaal of een das of weet ik veel wat van zijn moeder te hebben, om eraan te ruiken. <laughs> Oké, okay. om even de geur te ruiken. Ja, om, ja. om, om gewoon de geur van zijn moeder weer te hebben. Ja. En dat is toch wel een, iets leuks wat er aan... Uh, wat je naderhand merkt. Ja, want is het dan ook zo dat... dat uh, want ze, uh, uw dochter heeft twee kinderen. Is het dan dat deze zoon ook echt meer een soort van moederskindje is? Nee. Door, door, die, door die periode? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Nee, nee, want uh, uh, ze zijn alle twee dol op hun moeder. En op hun vader, gelukkig. Maar uh, nee, want dit is een uh, introverte jongen. Oké. Okay. Ja, en die moet je dus uh, op een bepaalde manier aanpakken. Want het is wel een speciaal mannetje. Maar uh, nee, het is niet. Nee. Ik denk eerder de oudste. Ja, oké. Okay. Omdat dat uh, hetzelfde karakter is. Mm -hmm. Maar um, succes ermee. Ja, ik, uh, ik vond het mooi om te horen. Een trotse oma. Ja, zeker weten. Ja. Bedankt voor uw verhaal, mevrouw Spekman. Uh, graag gedaan. gedaan. Oké, okay, goedendag. En ik uh, ga naar Art. Ja. Art, jij kwam oh, eigenlijk uh, direct met een vraag uh, toen het uh, ging over het vaderschap. Ja, dat klopt. Want je bent zelf uh, nog, uh, nog geen, uh, geen vader? Nee, ik ben inderdaad nog geen vader. Maar, um, en dat zie ik vo voorlopig ook, denk ik, uh, nog niet gebeuren. Ik ben ik nu ben nou 25. En uh, ik uh, heb uh, een spraak, uh, gesprek, gewoon een uh, En ik zit me wel eens af te, te vragen: ah, als ik wel een keer een jongen of uh, een meisje, dat ik, ik, zou, ik zou vader worden, uh, of die dat dan ook van mij gaan overnemen? Ja, ja dat vind ik wel een goede vraag. En wat denk je zelf, als je mag beantwoorden de vraag? Nou, uh, want er zijn natuurlijk twee soorten of variaties. Want het, aan de ene kant is het erfelijk, omdat mijn vader heeft het ook. Uh, vroeger heeft hij dat uh, gedaan, maar die is er die, ja, die eigenlijk helemaal vanaf. Maar, ja, ik bedoel. De woorden aan de kinderen leren. Uh, ja, dat, het kan zijn dat ze dat overnemen, maar aan de andere kant. Dan als ze bijvoorbeeld naar vrienden gaan of naar de crash, ja, dan praten ze allemaal gewoon, zeg maar. Nou ja, ja, ja. De zaak is ja. gewoon. Maar is, en, je, je, zegt, je zegt dus: je vader die heeft dus ook gestotterd, op een gegeven moment ging het dus over? Ja, op zijn twintigste. Ja. Maar het, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het op een gegeven moment uh, een, een, een geslacht overslaat, toch? Dat hoor je ook wel eens bij bepaalde erfelijke, um, erfelijkheden. Ja, ja, dat kan. Je bedoelt dat het een generatie overslaat. Ja, ja. ja dat kan. En, um, maar goed, het ligt ook aan de relatie. Kijk, stel ik heb een vriendin en die heeft het niet. En, want het, over het algemeen. Uh, he, wordt het de, door, de, door, de, door de vrouw, door de vriendin, dan wordt heel vaak die kinderen uh, geleerd. Ja. Maar ja, goed, daar heb ik dus uh, vragen over, of misschien weet je, hebben anderen daar ervaringen mee. Nou, wie weet is er een luisteraar die daar een antwoord op heeft. Of het dus, ja, het stotter. Of het dus ook, mocht je kinderen ooit krijgen, mogen krijgen dan. Of die dat ook zouden kunnen krijgen. Ja. En zou het voor jou dan ook een reden zijn, omdat je dit nu ook afvraagt, stel. Ja, je weet ook niet of dat zo is. Maar zou het een reden zijn om dan te zeggen: van nou, dan geen kinderen? Nou ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Want ik bedoel, kijk. Het, het, het, het, het, het heeft natuurlijk wel wat problemen voor kinderen. He, voornamelijk op de basisschool, middelbare school, is het extra moeilijk met uh, bijvoorbeeld presentaties en zo. Ja. Maar naar andere krant, kijk, het, kijk bijvoorbeeld iets lichamelijks van de ernstige ziekten. Kijk, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dan zou je misschien inderdaad eerder zijn geneigd om gewoon helemaal, helemaal geen kinderen te willen krijgen. Ja, nee. Maar ik denk uiteindelijk dat dat niet zo heel veel invloed heeft. Ik denk dat het uiteindelijk, als je dan kinderen krijgt, ja, dat, dat, dat, is, dat, is een, dat is natuurlijk dan iets heel bijzonders. Ja, zeker. Ja, ja dus ik... ik Nee, dat, dat uh, hoefde er denk ik ook niet echt vanaf te hangen. Nee. Maar ik hoop het dan voor die jongen of meisje niet in ja. dit geval. Nee. Ja. Nou, er, er is vast uh, Art, iemand die daar misschien een, een antwoord op heeft. Of het, dus, uh, ja. nou, of het erfelijk is en of het ook misschien ook weer een generatie kan overslaan. Uh, 0800 1121, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ja, oké. Okay. En een goede nacht, uh, Art. nacht. En u kunt bijvoorbeeld ook meepraten over een ervaring zoals mevrouw Spekman over een dochter die, nou, die een kindje had die eerst in het begin een baby was. En daarna eigenlijk ja, ging het op een gegeven moment over en ja, kwamen er hele mooie dingen voor terug. Het vaderschap. Misschien bent u al een, een, een vader ja, die op dit moment te maken heeft met een gebroken nacht. U kunt altijd bellen naar de radio 0800 1121. Vannacht praten we dus over het vaderschap.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 Een songwriter uit Amerika, Sean McDonald, in de nacht op een. Eyes Forward. En ik praat verder met, met Ria. Goedenacht. Goedenacht. Vannacht praten we over het vaderschap. Ja, ja dat heb ik hoort. En u wilde daarover meepraten? Ja, graag. Ga. Ja. ja. Gaat u gewoon? Nou, vaders, uh, vaderschap heb ik ervaren als... Uh, dat is ondertussen uh 44 jaar geleden. En daar houdt in de toen een doodgeboren uh kind. Ik heb -huh. het zelfs helemaal niet gezien. Ik was wel geboren in het ziekenhuis en acht maanden bij me gedragen. Dus de doktoren die zeiden van nou, de motor is er nog, hij moet weer opnieuw gestart worden. Nou, is dus op natuurlijke wijze dus weer. Ja, gelukt zeg maar. En een ja. jaar na dan, maar maar uh, wat bedoelden ze ermee? De motor moet weer opnieuw gestart worden? Wat... Nou, uh, de teleurstelling tot het laatste moment was bij mij van. Uh, nou, het is nog allemaal goed. Want mm -hmm. toen, ja, op die leeftijd en zoveel jaren geleden, toen wisten ze echt niet zoveel als nou tegenwoordig. Nee. En uh, toen was ik weer snel in verwachting. Uh, in mei moest ik dus naar het ziekenhuis. Ik lig op de kraamkamer. En uh, mijn man die vraagt dus, het is 31 mei op dat moment. Uh -huh. En mijn man die vraagt dus van, uh, nou, hoe lang zou het nou duren? En toen zei een van die omstanders, want het was van een, uh, ja, een zwangerschapvergiftiging geweest de, de eerste keer. Er uh -huh. was toen nog helemaal niet bekend wat het, wat het uiteindelijk was. En uh, toen vroeg mijn man: wanneer, Ja, hoe lang zou het nou duren? En toen zei hij: van Nou, voor Kerstmis is het er wel. Nou, in, mijn man is nou nooit eigenlijk, ja, zo kwaad of, zo, of ja, zo teleurgesteld geweest. Het was allemaal goed hoor, maar die reactie van die katoen. Ja, dat was een opmerking was op het verkeerde moment. Onaanvaardbaar eigenlijk. Ja, ja. En, uh, nou, het is allemaal uh, goed gegaan, maar uh, twee dochters heb ik nu. En die twee dochters ze hebben ook weer twee dochters. En uh, ja, uh, het is onverstelbaar hoe dat dus op de dag van vandaag uh, de medici op vooruit gegaan is. Natuurlijk, het zou niet goed zijn als stil maar blijven staan. De manier waarop wij doen, dat daar dus behandeld zijn. en. Uh, alles, ja, en, en de vaders die waren er bijna niet bij betrokken, ook niet, hmm, want ze nee. moesten dus op de gang blijven als dus een dokter kwam of zo, of, uh, nou ja, die, die ja, en de, de eerste kleinkind is geboren tien weken te vroeg, en dat was het maar, twee pond en als je dan zo'n klein hummeltje als oma zijnde mocht ik er dan bijkomen in Utrecht. Yeah. Als je dat dan in mijn armen hebt en je hebt zo'n kleintje dat je acht maanden bij hoog gedragen hebt. Uh, helemaal niet gezien. Dat hebben ze gewoon in, in een witte doek, hebben ze het daar weggedragen. En, en ik weet ook niet wat het gebleven is. Nou, yeah. onverstelbaar. Yeah. Als je nou op de dag van vandaag, uh, als ze weten dat het niet goed is. Nou, ze mogen het van Utrecht mee naar huis nemen in een, in een kistje en een... Ja, daar kunt er geen afscheid van nemen. Ja, en... en het is heel moeilijk om dat te verwerken. Je ja. kunt wel zeggen, we moeten vergeten. Maar op een paar maanden of een paar maanden jaar terug is hier op de kerk kerkhof een, uh, een gedachtenisbeeldje uh, of uh, monumenten ervan opgericht nou daar ga ik niet. Ja, medige keer naartoe. En ja, ik, ik weet wel, het is, het is voorbij. Dat ja. weet ik wel. Maar ja. als. Maar als, u heeft het daardoor wel beter een plekje kunnen geven. Als vrouwen zijn de ja. blijven daarbij houden. Ja. En, uh, ja, mijn man heeft het dan wel gezien. En ik dus niet. Het was een jongenskind. Nou ja. Uh, ja, zo weet iedereen zijn eigen levensverhaal natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Ja. Ik lig nou een beetje wakker dus. En ik lig gewoon te, te luisteren. En te. ach, oh, dat moet ik even meedelen. Ja. Uh, dan vind ik ook nog wel, als ik dat mag vragen. Uh, u heeft natuurlijk nu twee, twee gezonde dochters. Die hebben ook weer kinderen. Ziet u nu verschil ook, ook in, in de opvoeding? Als u naar uw, uw, uw, uw dochters kijkt. Hoe zij het doen en hoe u het vroeger gedaan heeft. Ja, natuurlijk. Als uh, trouwen een huisje boompje beetje En uh, als je nou ziet bij de ja, ze zijn ondertussen ook alweer, uh, de jongste is acht. Maar uh, die, die, die opvoeding dat er de man bij betrokken is. Nou uh, oh ja, mijn man heeft nooit geen luier aangegeven, want uh, ja, dat was een taak van een vrouw en uh, ja, die heeft gewoon de kosten. En, en de vrouw die was thuis. Ik, ik wij trouwden en toen moest ik uitscheiden mee werken. Dus ik werkte in een winkel. Dus nou, en toen moest ik uitscheiden, want we trouwen. Ja. Ja, ja, dat is onvoorstelbaar om dat nou te zeggen. Maar nou, we hebben het dus goed afgebracht verder. En uh, nou ja, het is allemaal uh, tot op heden toe, uh, ja, 45 jaar bijna getrouwd samen en ja, lieve later, Maar uh, ja, het blijft toch hangen. Als ja. je dus op een leeftijd van 70 bent, dan, uh, ja, dan komt het toch allemaal weer naar boven toe. Mm -hmm. Of naar boven. Ja, staat er daar heel gek te kijken dat de, de generatie van tegenwoordig zonder andere opvatting nee, ja. natuurlijk dan tegen hoeden, ja. want uh, ja ook de lach ook de de lusten en ook de lasten. Mm -hmm. is er? Ja. Maar, maar was het die tijd, u zegt van nou ja, je ging trouwen en dan de, de vrouw die moest gewoon uh, het, het huishouden doen voor de kinderen zorgen? Waren er in die tijd dan ook waren maar soms nog gevallen dat ook gewoon dat het zoals nu was? Dat, dat de vrouw daar ook gewoon uh, werkte en uh, dat de kinderen af en toe naar iemand anders toe gingen? Of was dat echt ondenkbaar? Nee, dat je dan Dat was zo minimaal, want wij hebben eigenlijk nooit gedacht om. om om dus de oude lui mee in te schakelen om van de een van andere manier van uh, ik moet daar naartoe of ik wil daar meemaken, kunnen ze... Uh, ja, dat, dat, dat was heel sporadisch. Uh, ja, het, het is heel gek, maar het is gewoon een generatie uh, jonger. En als je dat dan zo hoort op de radio, nou, dan, dan vind ik echt wel een heel ja, mooi iets, toch wel, dat het veranderd is en dat de man er ook bij betrokken is. Dus, ja. uh, bij deze Ja, dat je, dat je samen dingen deelt, ja. Ja, ja. ja. En, en dan nog even tot slot, de, de vorige vorige beller arts, die, die had uh, een vraag over uh, over het stotteren. Of dat er dus ze ook uh, nou overdraagbaar is. Of of zijn kinderen nou, dat, dat misschien later ook weet kunnen krijgen. Ja, uiteindelijk niet, maar ik weet wel iemand die dus in de jeugdjaren dus heel de stoppen. Ja, ik ken het niet in. Nou ja. <laughs> Die heel veel gestotterd heeft en die heeft dus een cursus gevolgd of een methode dus en die is helemaal te boven gekomen. Dus bij deze, er zijn eventueel wel mogelijkheden, maar ja, natuurlijk in welke mate is dus uh, die handicap natuurlijk, maar uh, die mogelijkheden dus die om de ademhaling, dus om, om de dus het stotteren en het, het uitbrengen van de woorden... Nou, er zijn echt wel methodes voor. Ja, ja. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar uh, het is natuurlijk wel uh, ten goede van de persoon, hè? Ja, ja. Maar ik weet er echt niet over. Nee, nou, misschien is de vraag van Arte hiermee dan ook, uh, ook beantwoord. Ik wil u bedanken voor uw verhaal, uh, Ria. Ja, ik vond het leuk om uh, neigen om daar radio te horen. Maar... Ja, nou, dat was ja, zeker. Oké, okay. succes. Ja hoor, goedendag ja? nog. Dag. U kunt er mee praten over het onderwerp, over vaderschap. Uh, over uh, ja, het, het verschil ook uh, van, van, van de vaders van, uh, van, van toen en de vaders van nu. Misschien bent u wel een vader die ook uh, nu midden in de opvoeding zit van kinderen. En heeft u daar nog een. Uh, Jij ja, wilt u wat, wat delen? We hebben natuurlijk ook het gesprek gehoord aan het begin van het uur met, met Bastiaan Ragas. Uh, dat naar aanleiding van zijn boek, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Die ook in zijn omgeving bij vrienden uh, dingen zag veranderen. Dat ja, sommige vrienden die veranderden dus zo totaal. En daar zat eigenlijk niks meer bij. Die hadden eigenlijk uh, nergens zin meer in, die zaten alleen maar een beetje thuis. En ja, dat, dat, daar zat niet veel meer bij, om het zo maar te zeggen. En uh, nou, misschien is dat wel uh, herkenbaar. Ziet u wel mensen om me heen van, die denkt, ja, ja die persoon die was vroeger, dat was zo'n toffe peer. Maar tegenwoordig, het, hij is helemaal veranderd. Ik ken hem niet meer terug. Misschien heeft u ook mooie herinneringen van, uh, van de, de opvoeding. Misschien bent u een opa of oma, of misschien gewoon een vader of moeder die nog uh, wakker is. U kunt uh, bellen naar 0800-1121. Dat is 0800-1121. Roxy Music in De Nacht op een. En more than this. We praten over het, het vaderschap en het, het mooie van het ontvangen van kinderen en het, het opgroeien daarvan. En ik heb mevrouw Van Bokko aan de telefoon. Goedenacht. Hallo. En u had nog even een, een, nou een soort van, van tip, ook nog even voor Art. Hè, over het, het stotteren. Art vroeg zich af of het overdraagbaar is. Dus stel dat Art later kinderen zou krijgen of uh, zijn kind dan ook mogelijk gaat, kan gaan stotteren. Ja? En, ben, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ja. En u wilt daar ook nog een, een, een nou, sowieso een tip voor, dat er dan verschillende instituten voor zijn waar dat dan uh, afgeleerd kan worden. Ja. En vervolgens uh, zij u ook van, nou dat, dat stotteren, dat wordt eigenlijk gewoon overgenomen bij het, uh, ja, bij, bij het opvoeden? Ja, want, want die, uh, ze leren het spreken van hun ouders. En als die vader zo stottert, ik schrok ervan, want het hoeft helemaal niet op deze leeftijd. Hij kan met therapie daar echt helemaal afkomen. Mm -hmm. Maar het, het, het is toch niet zo dat, dat, uh, dat je dat echt overneemt? Het kan toch ook gewoon zijn dat, dat, je dat, ja, dat het gewoon aangeboren is? Hoeft nee, dan... dat is niet aangeboren. Dat geloof ik niet. Oh. Nou, ik... Mijn zoon had een vriendje op ja. de kleuterschool... en die ging op een gegeven moment stotteren toen hij op de lagere school zat. En die is onderzocht bij een instituut... En die zeiden dat is door faalangst. dat hij zichzelf ging verbeteren. En daardoor ging hij dan stotteren? Gewoon ja. vanuit. Ja. En, en die collega van mij, die als student verschrikkelijk stotterde. die is college gegeven. die is er met stottertherapie helemaal afgekomen. Mm -hmm. Kijk, en een kind leert spreken van zijn ouder. Ja, zeker. Dus als die vader stottert. Ja, dan neemt zo'n kind het over. Maar het is niet aangeboren. Nee, maar is, is het dan zo bij, bij mensen op oudere leeftijd... die dan nu nog steeds stotteren... Dat, uh, dat het dan zo zou kunnen zijn dat ze nooit een stottertherapie hebben genomen... en daardoor nog steeds stotteren? Ja, ik zou denken, ik heb daar voorbeelden van. Ja. En die jongen die college is gaan geven... toen zei eens een, uh, een vriend van ons, toen had ik een feestje... En die vroeg, heeft die jongen gestotterd? Ik zei, ja, dat klopt. Die merkte het aan de manier van ademhalen. Hm, Oké, okay. dat het anders ging dan, uh, dan normaal. Dat je, ja, ja, ja, maar die jongen hoeft echt niet zo erg te stotteren als hij in therapie gaat. Ja, nee. het, het, is, het is duidelijk. U heeft een, uh, ja, weer een, een bijdrage eraan geleverd, denk ik, aan de vraag, ik uh, vra, vraag van Art. Ja. Ik wil u bedanken voor het bellen. Graag gedaan. En een goede nacht nog. En volgend uur praten we uiteraard verder over uh, ja, de, de rol van het, van, het, van het vaderschap. Misschien bent u een vader die nu even op is omdat u, ja, het kind heilde... of dat u even een luier moest verschonen. En uh, wilt u dat we wel eens even delen hoe dat is bijvoorbeeld het eerste jaar van het vaderschap? Is het zwaar of valt het misschien wel heel erg mee en is het ontzettend mooi en leuk? Want daar gaan we ook over praten het komend uur Over mooie herinneringen en anekdotes uit de opvoeding van kinderen. U kunt bellen 0800-1121. Dat is 0800-1121.